Kom eens langs. De entree is gratis. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. Zandvoort in 2010 al 20 jaar live. Met, met nu, goedemorgen Zandvoort. Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen meneer Jouwstra. Goedemorgen meneer Zonneveld. U mag weer invallen zie ik. Ik vind het heerlijk. Ik vind het weer zo gezellig hier in Hotel Hoogland te zijn. En de koffie die is hier zo lekker. Dus ik zou alle zandvoerders willen oproepen. Kom langs en drink een kopje koffie. Want het is hier altijd leuk. Het is hier en, heel gezellig. En Don de Grebbe die schenkt die koffie. En dan weet je dat die goed is. Ja, uitstekende koffie van Don de Grebber. Uh, de redactie vandaag is gedaan door Yvonne Roosendaal en Mario van der Linden. <tie> en de techniek wordt vandaag gedaan door Roy Haldeman. De presentatie hebben wij al voorgesteld dus we gaan gewoon maar eens kijken wat we dit uur gaan doen. Om tien over tien zit al tegenover ons Rob Nijhuis. Over... Ron Nijhuis. Ron Nijhuis van het zorgcentrum Zandvoort. Daar moet bezuinigd worden. Om vijf voor half elf zit er een aantal vertegenwoordigers van het AMBO-koor. Hoe gaat dat met het koor van de AMBO en wat doen zij nog meer in Zandvoort? Nou, dat koor dat heeft uh, pas opgetreden en dat was een groot succes. 140, 150 man in de krocht. Het zat bom, bommetje vol. Maar ja... Uh, nee, want ik ben nog te jong daarvoor. Uh, Oké, okay, nou, dan gaan we het dan straks nog even hebben met uh, ja. meneer Molenaar en nog een aantal mensen. Uh, als het goed is komt Jasper van de Nederend van strandtent Tijn Akersloot vertellen hoe hij uh, het jaar rond gaat aan elkaar breien. Want hij staat er nog niet, maar hij moet er wel komen. En dan tweede uur, iets na elfen gaan we praten met Gert van Kuik. Hij is voorzitter van de, de ondernemersvereniging Zandvoort En er staat een hoop te gebeuren in de komende maand, mag ik wel zeggen. Maar ze zijn ook zo actief de laatste tijd. Zeker met het keurmerk Veilig Ondernemen. En wat is dat, veilig ondernemen? Uh, we hebben hier wel eens iemand gehad. En dat is Dennis Moerenburg geweest. En die had een veiligheidskit en die had een sticker op de, zijn raam. Zodat als de overvaller naar buiten liep, hij ongeveer kon weten hoe groot hij was. Dus ja, ja. Misschien dat het er allemaal bij hoort. Nou, dan gaan we praten. En vanmorgen, groot nieuws, heel groot nieuws. Want vanmorgen op weg hier naar, de, naar Hotel Hoogland... kwam ik een verkennings Zwarte Piet tegen. Ja, Je hij... wilt het niet geloven... maar die man is gisteren met een vrachtwagen met pakjes naar Zandvoort gereden. Je weet natuurlijk dat Sinterklaas vandaag om 12 uur in Harderwijk komt. De goede man komt morgen in Zandvoort aan... en heeft één Zwarte Piet vooruitgestuurd om Zandvoort te verkennen. En die man misschien... ...komt straks even langs om te vertellen wat Zandvoort kan verwachten... ...want de Goedheiligman komt morgen in Zandvoort aan om 12 uur. Met de boot. We zijn weer zeer benieuwd en het gaat morgen om 12 uur. 12 uur op de rotonde, maar daar gaan we straks alles over zeggen. Die Zwarte en Piet, die Zwarte Piet die heeft een heel draaiboek. En we besluiten het programma met Toos Bergen, wie anders dan Toos... ...over de Classic Concert, want morgen is er een groot Mozartconcert... ...in de Agatha-Kerk en daar gaan zij alles over vertellen. We zijn zeer benieuwd. Ik ook. En we gaan een stukje muziek draaien. Steeds een zeer goedemorgen uit uh, Hotel Hoogland en inderdaad kom gezellig een keertje langs en maak het eens mee zo'n uitzending. Tegenover ons zit uh, Ron Nijhuis. We hebben net even gehoord dat Huis in de Duinen uit verschillende afdelingen bestaat en uw afdeling is uh, Zorgcentrum Huis in de Duinen. Klopt, Wat goedemorgen. Doet... goedemorgen. Wat doet Zorgcentrum Huis in de Duinen? Huis in de Duinen is onderdeel van zorgcontact. En zorgcontact heeft drie locaties. Dus Huis in de Duinen in Zandvoort, in Bentveld staat de Bodaan en in uh, Bennebroek staat Meerleven. Huis in de Duinen biedt zorg in het gebouw en biedt zorg ook buiten het gebouw. Dus eigenlijk in heel Zandvoort. Dat kan dagbesteding zijn en dat kan ook uh, lichaamsgebonden zorg aan huis zijn. Of huishoudelijke zorg aan huis. Kortom, de zorg uh, van begin tot het eind, de hele dag door. Precies. Oké. Okay. Uh, ook huis in de duinen uh, ontkomt niet aan de bezuinigingen. Komt dat hard aan bij, uh, bij het zorgcentrum? Ja, uh, kijk, als je iets gewend bent en het moet anders worden, is dat altijd lastig. En uh, zeker als je te maken hebt met ouderen, is dat nog lastiger. En uh, inderdaad, uh, bezuinigingen die komen voort uit een nieuwe financiering van de overheid. En dat maakt dat je... Ja, mensen moet gaan vertellen dat dat uh, wat je gisteren nog gewoon vond met elkaar, dat het vandaag anders moet zijn. Kan je, kan je een voorbeeld noemen? Wat mogelijk een van die bezuinigingen zou kunnen zijn? Nou, wat je heel duidelijk terugziet, is dat de financiering die uh, is tegenwoordig uh, in de systematiek van zorgswaterbekostiging, ZZP wordt dat ook al ge afgekort genoemd. Dat is een indicatiestelling en dat maakt dat iedereen uh, een andere indicatie kan hebben en krijgen. Die ZZP's lopen van 1 tot en met 10. En die lopen van 1 tot en met 10 omdat dat iets zegt over de zorgzwaarte die verschilt. Maar het zegt dus ook iets over de financiering die verschilt. Dus de buurvrouw kan andere zorg uh, krijgen en nodig hebben dan je zelf nodig hebt. En dat maakt uh, het in zoverre anders dat het vroeger allemaal gelijk was. Het niet uit hoe je indicatie eruit zag... Je kreeg de zorg die je nodig had en de financiering was ook voor iedereen gelijk. En dat is het grote verschil wat je uh, direct kunt merken. Moet je dat dan ook, uh, als het zo binnenkomt, al die plaatjes eraan hangen? Zeg maar als je tien kamers hebt, heb je eigenlijk uh, zes verschillende uh, nummertjes financieel eraan hangen. Dat kan, dat kan. Uh, mensen krijgen voordat ze bij ons komen wonen en verblijven, krijgen ze de indicatie toegestuurd. Dus zij weten wat dat pakket, dat zorgswaterpakket mm -hmm. inhoudt. Dus wij, en wij krijgen dat net zo. Dus wij gaan met elkaar in gesprek over dat pakket. Ja. Uh, en op dat moment is dat pakket leidend voor de zorg die wij kunnen bieden en mogen bieden en nee. die ook nodig is. In, in het kader van die bezuinigingen, het koekje bij de koffie, gaat dat weg? Nou, zo sterk zou ik dat niet willen zeggen. Een koekje bij de ko koffie vind ik zelf ook altijd lekker, dus dat proberen we erin te houden. Maar uh, dat aparte kopje koffie, ja, dat moet je apart gaan betalen. Uh, wat, wat betekent dat? Als je naar beneden toe gaat naar de restaurant, dan moet je dus zelf je koffie gaan betalen. Nou, dat betekent voor mensen die bij ons wonen dat dat kopje koffie nog steeds erbij zit. Maar wil je bijvoorbeeld een cappuccino of ja, hoe heten de koffies allemaal, ja, dan moet je dat zelf bijleggen. Ja. Wat dat, uh, de... dat zijn toch uh, dan bedragen als je dat over een jaar ziet. Want hmm. uh, uh, als ik naar de bewoners kijk, hmm. sommigen heb, kunnen het inderdaad betalen, maar er zijn ook een aantal die echt van een aow moeten leven... en niet die rijkdom hebben om dat te kunnen betalen. Eh, wat je ziet is natuurlijk dat die verschillen in de samenleving ook voortkomen, voorkomen. En die verschillen die stoppen niet... zodra je het verzorgingshuis of het zorgcentrum binnenkomt. Dus die verschillen zie je nu ook daar weer terugkomen. Er zijn mensen inderdaad die kunnen zich meer permitteren dan een hmm. ander. Er is dus een soort basisvoorziening die is voor iedereen gelijk. De basisverzekering... Maar daarna komen de verschillen door uh, ja, wat de portemonnee mogelijk maakt. We hebben het even over een eenvoudig kopje koffie. En dat is natuurlijk al lullig als uh, Pieter twee kopjes krijgt en ik één. Want dan moet ik weer naar boven, naar mijn eigen kamertje. Maar in, echt in zorg, uh, in het verzorgen van de mens, ga je dat dan ook merken? Ja, maar daar moet ik een kanttekening bij zetten. Die indicatie die wordt niet zomaar afgegeven. Die indicatie die afgegeven wordt, dat wordt door een onafhankelijk bureau afgegeven, het indicatieorgaan. En die kijken van wat is nou precies nodig. En uh, wat nodig is, vind je ook terug in die indicatie. Het lastige van zo'n formulier is dat het gaat over 24 uur, 7 dagen in de week, voor en achter de schermen. Ja, want mensen zien vaak alleen maar wat voor die schermen gebeurt en vaak dan nog alleen wat op de dag gebeurt. Maar het gaat natuurlijk over die zeven dagen in de week, 24 uur per dag. Dat is maatwerk. Dus op zich is dat ook wat je eigenlijk nodig zou hebben. Maar inmiddels zijn we met elkaar zo gewend om alles te ontvangen zodra we in het zorgcentrum komen. Ja, dat dat dus aanpassen is... Door duidelijk vooraf met elkaar in gesprek te gaan, door die afspraken ook goed met elkaar vast te leggen. Ook bij te stellen op het moment dat het verandert. Want dat kan. Je kan in de loop van de tijd natuurlijk veranderen van vraagstelling en van zorgzwaarte. Dan moet die indicatie ook wel weer aangepast worden. Want dan wordt ook weer dat geld aangepast. Maar je moet daar continu met elkaar over in gesprek. Maar over die indicatie, daar hebben jullie dus niets mee te maken. Dat is een onafhankelijk bureau die dat doet. Ja. En dat is maar goed. Maar jullie worden er wel op aangewezen als er op een gegeven moment bezuinigd wordt. Dan kijken ze naar jou toe en dan zeggen ze van nou, hier ben ik niet blij mee. Nee, en ik zat, uh, ik kom uit Amsterdam, dus ik zat in de trein te denken van uh, wat, wat betekent dat nou? Je hebt te maken met oudere mensen. Oudere mensen die uh, eigenlijk nooit met ons in aanraking komen tot het thuis niet meer gaat. En dan bij ja. ons komen wonen. Dan heb je allemaal beelden in je hoofd. Hoe het zou kunnen zijn bij ons. Nou, Dan moeten wij die beelden al bij gaan stellen. Door het gesprek. Maar gaandeweg de jaren dat je bij ons woont. Stelt de overheid ook steeds die beelden bij. En als je dat niet allemaal meer zo goed volgt. Als je de krant niet vaak genoeg leest. Als je het nieuws op tv niet vaak genoeg bekijkt. Dan ben je niet op de hoogte. Van wat er ondertussen allemaal aan het veranderen is. In de samenleving. En dat maakt het zo ingewikkeld. Want die mensen die dan vier, vijf jaar geleden bij ons aan komen wonen, die leven nog steeds in die veronderstelling dat het ook zo is als vier en vijf jaar geleden. En dat is niet meer. Ja, u zegt net, uh, het was allemaal maar gewoon als de mensen bij ons binnenkwamen. Betekent dat het er tot nu toe overzorgd is? Want alles was gewoon. Je kwam binnen, je kon twee kopjes koffie, cappuccino, noem het maar op. En nu moet je dat dus gaan, uh, gaan schalen. Hè? Er moeten een aantal dingen betaald worden. Ook in de zorg, want we praten wel makkelijk over een kopje koffie. Maar eigenlijk heb ik liever het voorbeeld over de directe zorg aan, aan de mens zelf. Dat gaan mensen dus voelen. En ze zijn natuurlijk uh, verzorgd. En je hoort in het ziekenhuis ook. Een praatje met een, uh, met een patiënt is er niet meer bij. Gaan dat soort dingen eraf? Nee, het is radio, geen tv. Anders zag u mij denken... Um, Ik zie het ook. Ja, ja, u ziet het, maar de luisteraar niet. Ja. Um, wat gebeurt is dat er veel meer kan in de thuissituatie. En dat is gelukkig, want uh, de mens van vandaag, de ouderen van vandaag, willen natuurlijk ook het liefst zelfstandig thuis blijven wonen. Ja. Nou, dat is gelukkig ook tegenwoordig steeds meer mogelijk. Er kunnen verzorgenden aan huis komen, maar er kunnen ook aanpassingen thuis plaatsvinden. En daar wordt kritisch naar gekeken. En we zitten nu met z'n allen in die overgangsfase. Er wonen nog mensen in het verzorgingshuis, in het zorgcentrum. We gebruiken die namen ook nog door elkaar heen. Uh, waarvan je je kunt afvragen, hadden die toen de tijd die keus gemaakt... als toen mogelijk was, wat nu mogelijk is in die thuissituatie. En daar zijn we nu bij ons in de locatie naar aan het kijken. Naar die categorie mensen. Om te zeggen van ja, eigenlijk kunt u nog best wel wat zelf... En willen we dat ook gaan stimuleren. En dat betekent dus dat u ja, nu gevraagd wordt om toch ook weer zelf een aantal zaken op te pakken. Ja, Maar dat, dat betekent dat mensen dus uh, uh, langer thuis blijven. Later bij u in, uh, in de zorginstelling komen. Maar hoe moet ik dat mixen met die bezuinigingen? Want de bezuinigingen zijn dus puur op uw uh, instelling gericht. En, en dat de mensen uh, langer thuis willen blijven wonen, dat is voor mij duidelijk. Hm. Nou, waar het op, uh, in de toekomst naartoe gaat, uh, en dat zie je ook, uh, wat deze regering van plan is, is natuurlijk om heel kritisch naar die AWBZ te kijken. Mm -hmm. Om te kijken, wat hoort daar binnen thuis en wat kan daaruit? Nou, je ziet al onderdelen verschuiven naar de WMO, uh, de wetmaatschappelijke ondersteuning, de verantwoordelijkheid van de gemeentes. Ja. Dat zijn bijvoorbeeld de dagbestedingsprojecten. En je ziet dat die huisvestingscomponenten, hè, zeg maar de huur, het wonen, dat dat uit de AWBZ verdwijnt. Dat zit nu allemaal nog in die ene pot met geld. Om dat mm -hmm. zo maar populair te zeggen. Wij zullen op termijn als instelling daar ook mee te maken gaan krijgen. En ik denk dat die intramurale voorziening, zoals dat zo mooi heet, dus het zorgcentrum, alleen nog zometeen bedoeld is voor die categorie mensen die echt niet meer zelfstandig thuis kan wonen. Maar wat betekent dat dan voor de nieuwe plannen van het huis in de Duinen op de plek van de Gerteberg Mavo? Dat wordt dan misschien maar een hele kleine locatie. Dat wordt in ieder geval een andere locatie als dat we nu gewend zijn. Een andere locatie voor een andere doelgroep. kleine en misschien wel meer dan één. Hmm. Ik las natuurlijk in de voorbereiding ook het regeerakkoord. En ik zie dat het kabinet ook van plan is om juist kleinere organisaties te stimuleren. Niet meer zo groot, maar ook kleinere huisvesting daar omheen. En het zou best kunnen zijn dat wij dus niet één gebouw neer gaan zetten, maar misschien wel twee kleinere gebouwen neer gaan zetten. Dat maakt het overigens niet eenvoudiger. Want je moet die kleinere gebouwen, moet je toch al die voorzieningen kunnen bieden die je na, nu in één groot gebouw biedt. Bijvoorbeeld een keuken. Dat betekent dat je dubbele bezettingen moet gaan maken. Dat betekent personeelskosten die verhoogd worden. Je moet nou, niet alleen over keuken, je moet ook over al die processen nadenken. En uh, net werd mij gevraagd, laten we het niet over het kok, uh, koekje bij de koffie hebben. Uh, ik denk dan bijvoorbeeld aan een nachtdienst. Een medewerker die in de nacht moet werken. Of je er één kunt hebben op een afdeling, omdat dat uh, één gebouw is. Of dat je twee gebouwen hebt met twee medewerkers. Je zult in ieder geval over uh, dat soort processen moeten gaan nadenken. En gaan kijken hoe je dat kunt financieren. U zult dus uh, bij het toekomstige plan, wat Pieter terecht aanhaalt al moeten gaan nadenken bij de bouw over de bezuinigingen van nu. Ja, en eh, dat klopt. En je moet ook dan nog eens nadenken dat dat gebouw twintig jaar moet staan, minimaal. He, dus je moet ook nog Met in de glazen bol kijken. Ja. Dus inderdaad de glazen bol kijken. Ja, dat is eh, lastig, want dat ja. zien we al eh, in een pand wat we nu recent hebben betrokken. Een van onze locaties meerleven is naar nieuwbouw verhuisd en dan zie je dan dat dat al niet meer helemaal past bij de vraag zoals die nu uh, ja. aan ons gesteld wordt en met name inderdaad de restaurantfunctie dat was bedacht om dat in een dienstencentrum te doen nou dat lukt toch niet helemaal want die populatie die daar woont ja dat die kunnen dat niet aan. En dat dienstencentrum is er ook niet. Dus zul je nu weer moeten nadenken over een restaurantvoorziening. Ik kom, ik kom weer even terug. Zijn nu de, de, de oudere medemens de dupe van deze bezuiniging? Merk je dat? En zeker naar de toekomst? Ja, ik weet niet of ik kan zeggen de dupe. Natuurlijk, iedereen voelt dat het anders wordt. En anders is vaak lastig. Verandering biedt ook vaak weerstand. is zo'n uh, term die, die ik altijd leer. Uh, daar moeten we met elkaar aan wennen. Er wordt ook steeds meer beroep gedaan op de mantelzorger, op de familie, op de omgeving. Nou, ik ben inmiddels op een leeftijd dat ik zelf mantelzorger ben, dus ik weet ook hoe ingewikkeld dat kan zijn. Maar in dat hele span van die omgevingsfactoren, dat alle mensen die je in je omgeving kent een rol hebben in dat proces, veranderen die rollen. En of het dan beter of slechter wordt, ja, dat vind ik een lastige vraag om te beantwoorden. Oké, okay, maar nu ben je zelf mantelzorger. We gaan nu de komende maand een hele moeilijke maand in voor de oudere mensen. Kerstdagen bijvoorbeeld. En je zal maar alleen zijn. Geen kinderen hebben, geen partner hebben of wat dan ook. En dan zit je daar op kerstavond en eerste kerstdag en tweede kerstdag in je, in je uppie. Dat is niet prettig als het dan zo bezuinigd moet gaan worden. En dan blijf je in je uppie zitten en dat stukje extra is er dan niet. Nee, in zoverre dat uh, ik ben inderdaad mantelzorger, dus ik denk daar ook over na. Van hoe gaat het dan met die tanten en oom he, om, om maar een tipje van die sluier op te lichten. Nou, dat zeker zo met de kerstdagen ja, en de dus, jaarwisseling. Ja, dus of ik ga naar ze toe of zij komen naar ons toe. Uh, maar aan de andere kant vullen wij ook wel heel erg in dat iedereen dat zo erg vindt. He, we moeten ook heel kritisch kijken van wat we allemaal met elkaar organiseren, is dat niet wat we aan tafel met elkaar bedenken. Uh, is dat ook echt wat de mensen willen. En natuurlijk zal er altijd een doelgroep zijn, een categorie zijn, die die behoefte heeft. Nou, Wij werken ook samen in, uh, en dat is lastig, want die termen lijken allemaal op elkaar, in Ook Zandvoort, uh, wat vroeger het plus, uh, pluspunt, pluspunt heette. Ja. Ja. En uh, daar zijn ook voorzieningen, maar dat valt dan onder de WMO, welzijnsvoorzieningen waar ouderen dan gebruik van kunnen maken. Maar een gezamenlijke eerste kerstdag ontbijt met de bewoners, dat zit er dus niet in? Om maar eens wat te zeggen. In Huis in de Duinen besteden we aandacht aan de kerstviering en de oud- en viering En dat zal altijd hmm. blijven. Is er ook straks in de toekomst voldoende tijd voor de verplegers, verpleegsters om niet alleen de medische en eh, verzorgende handelingen te doen, maar ook om te luisteren? Dat ze eh, de tijd krijgen om gewoon eens een kwartier bij iemand te gaan zitten om te luisteren naar de verhalen. Of is alles in minuten afgemeten, je mag zoveel minuten Nou, dit doen? de indicatie waar ik het net over had, die maakt dat je met elkaar kunt onderhandelen. Dus als een, wij noemen dat, als de bewoner uh, zegt van, ik heb liever dat je vandaag naar me luistert. En ik wil liever dat gesprek met jou aangaan. En die douchebeurt, laat dat maar deze dag zitten. Dat doe ik liever morgen wel okay. weer. Dan is dat de keus van de bewoner die we, die we dan ook respecteren en ook aangaan. Maar het zijn constant keuzes die je met elkaar moet maken binnen die maar, indicatie. Maar denk je dat de bejaarde daar dat weet, dat hij eerst moet gaan onderhandelen? Nou, wij zijn druk in gesprek door middel van familieavonden, door middel van gesprekken met de bewoner zelf. We mm -hmm. hebben personeelsleden speciaal in de rol gegeven, dat noemen we dan zo'n mooi contactverzorgende of eerst verantwoordelijk verzorgende, die dat gesprek met die bewoner daarover aangaan. Juist om dat onderhandelen, niet alleen die bewoner, maar ook ons personeel eigen te maken. Zijn, okay. zijn de mensen dat gewend om te onderhandelen? Ik, ik vind het een beetje een. een, een, een uh, u gebruikt hem zelf, maar ik vind het ook een beetje een scherpe term hoor. Ik moet onderhandelen of ja. ik met je ga praten of douzen. En ik kan me ook wel aan alle kant voorstellen dat, ik, uh, die dat, dat een, een verzorgende dat zegt. Maar uh, Zijn ze zij dat gewend? Niet de bewoners die al vier, vijf jaar bij ons wonen, nee. waar ik het net over had. De nieuwe bewoner die vandaag bij ons over de drempel komt die vertellen wij hoe, hoe we dat met elkaar okay. aangaan He, dus die uh, weet ook dat die indicatie er anders uitziet mm -hmm. dan 4, 5 jaar geleden dus juist die categorie die al bij ons woont, <kliek> daar is dat lastig voor vindt u uh, dat we teruggaan naar vroeger uh, en als voorbeeld vroeger zorgt iedereen voor zijn ouders thuis toen hebben we bejaarden en zorginstellingen uh, opgericht en die werden steeds verzorgender uh, dat uh, zegt u zelf ook en nu gaan we terug. Want we gaan snijden in een aantal voorzieningen. Dat betekent dat er meer uh, aandacht gevraagd wordt van uh, vaders, moeders en, uh, en, uh, en verzorgenden. Gaan we terug die kant op. Dat we echt alleen maar de pure zorg in uw huis hebben. Ja, ik denk wel dat we heel kritisch inderdaad gaan kijken van voor wie is die zorg bedoeld? Mm -hmm. Voor wie is die AWBZ-voorziening bedoeld? Ja, er is heel veel destijds weer ondergebracht waarvan je nu met elkaar de vraag kunt stellen van uh, was ja. dat een verstandige keus? En er zal steeds meer een beroep worden gedaan, inderdaad, op hoe, zoals dat vroeger ging die mantelzorgen. Even, even een, een, een slotconclusie: want we moeten niet alleen het negatieve bekijken in, in het financiële aspect en wat ons misschien te wachten staat, waar we het net over hadden. Ik hoor van de mensen dat ze het in merendeel allemaal geweldig hebben in het en de duinen. Ja, gelukkig. Dat het, dat het wonen en de verzorging uitstekend is. Ja. En ik, en ik, ik heb ook niet het woord slechter gebruikt. Hè. Het woord anders. En uh, dat is wennen. En, uh, maar slechter wil ik niet zeggen. Want we blij, blijven nog steeds goede zorg leveren. En we blijven nog steeds verantwoorde zorg leveren met elkaar. Maar we moeten vooral met elkaar in gesprek blijven en gaan. Nog een laatste vraag. U woont in Amsterdam. Elke dag naar Zandvoort toe. En dan kom je daar tussen de Molenaars, de Papen, de Keuren, de Van der Meis En noem ze maar op al Een beetje gewend in dat soort uh, gebeuren. Nou, ver... dat is. Ken je een de, heel bijnaam, lang... de bijnaam al? Nee, de bijnaam ken ik niet. Uh, maar uh, <laughs> ik leer steeds meer dat. Uh... Volgens mij is uiteindelijk één vader en één moeder bepalend voor de hele bevolking van Zandvoort. Ja. Want iedereen kent iedereen. Oh, oh. Wel lang genoeg terug nou. Je ja. wel, nou, ja. straks een bodem naar te horen. Dus is er eentje van Blub. Ja. En die kan er alles over vertellen. Ja. Maar... Heb, heb jij eigenlijk een bijnaam? Nee, ik niet. Nee, Dan zullen we die eens rap gaan verzinnen. Ja. Ja. Ja. Ik weet ook niet of ik al een bijnaam heb. Hoor. Ja, die hey. kan je zomaar krijgen. Uh, Ron, enorm bedankt ja. voor je toelichting. Uh, Graag gedaan. Ik denk dat we vaker in gesprek zullen zijn met je. Want we volgen het nauwlettend. We weten elkaar nu te vinden. Veel succes. Bedankt en succes met de uitzending. Dankjewel. Ik zei D-fat. Wat is hij playing D-sharp?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 John Legend Ja, precies Ik wou het goed, net zeggen maar Goed stukje muziek ja. Aan tafel De gezellige mensen En dan praat ik over Sien Paap Streepje Paap, Paap. Ja, ik weet het En uh, Jaap Molenaar zit er ook ja, ik kom nee. toevallig langs. Ik... Ja, echt, dus antwoord dus ja. ja. Wil je wel in die microfoon buigen? Ja, ik kom toevallig ja? langs, ja hoor. Ik wil alles, of wat jij is zegt. Je dektere... we, we, we gaan, dit dus iets uitstekend, ja. zien. We gaan eerst even praten over het koor. Ja. En daarna praten we verder over de AMBO, want er staat nog een heleboel te gebeuren. Uh, het, het, het koor heeft vorige week, uh, nou, het is alweer een paar dagen geleden, uh, opgetreden. 31 oktober in de Krocht in het kader van het jubileum. Ja, klopt. Een volle zaal. En de kritieken jubelend in de krant. Van ja. wat een mooie stemmen. Ja. Hoe doen jullie dat? Om wekelijks te repeteren. Ja. Het hele jaar door. En het is ook een ambo-koor hoor. Het ja. is niet zomaar een koor, het is een ambo-koor. Ambo-koor voor Anker heet het. Ja, maar dat betekent dat je wel een minimumleeftijd moet hebben. Om bij de Ambo koor te komen. Ik zal je vertellen, AMBO, je moet Ambo-lid zijn. En het AMBO-lidmaatschap is vanaf 50 jaar. Ja, dus ben Ik ben ik nog de... te jong. Daar ben ik nog te jong. Is... Ja, gaat nu iets te verder oké? Maar ja. weet je wat, je wordt vanzelf 50 hoor. Ja, dat dat is gaat vanzelf. Heel lang. Ja. Ja. Ja. Maar ik heb... jullie repeteren oh, ja. elke woensdagmiddag in het gemeenschapshuis. En daar moeten we nou uit. Waarom gaan jullie naartoe? Is het al bekend? Ja, van ja. ons. Ja. Van onze afdeling, dus de Zang. Ja. Wij gaan naar het jeugdhuis van de protestanten. Oh, wat gezellig, dat ja. ken ik. Dat weet ik, ja. Dat weet ik. En er staat een mooi piano. Ik ken het ook hoor. Ja, precies. Ja. Daar leuk. staat geen mooie piano. Nou, hij speelt goed. Nee, ze moeten hem iedere week lijmen, want de toetsen vallen eraf. Oh. En er is nu met meneer Van Wonderen afgesproken, ja? gisteravond. Hij gaat lijmen. Hij gaat, die, de, de, de tube lijmen hebben ze bij zich altijd. Maar hij gaat nu naar de oude concertorekamer. Ja. En dan mogen wij met onze goede piano uit het gemeenschapshuis daar komen. Goede regeling. Ja. Is dat jullie eigen piano? Dat is de piano. Piano van de Ambo. Okay. Ja. Maar elke woensdagmiddag gaan jullie dan naar het jeugdhuis gaan? Ja. En wanneer gaat dat in? Wij gaan 5 januari naar het jeugdhuis. Ja. En tot nu toe dus nog steeds in het gemeenschapshuis. Oké, okay. en één keer in de maand daarvoor is het goede uur uh, met de dames die S ook in het jeugdhuis zitten? Woensdagsmorgens. Ja. En wij beginnen om twee uur. En dat betekent boterhammen en... meenemen, kan je er blijven? En nee, we wonen ja. allemaal in Zandvoort. Ja, precies. En om vier uur houden we ermee op en dan komt het kinderkoor erin. Zo zeg. In het, in het jeugdhuis om ja, half vijf. Gezellig hè. Dus uh, gezellig. meneer Stam die is binnen. Koor Stam die loopt helemaal binnen. Ja. Koor die zal heel blij zijn. Ja. We gaan weer terug naar het koor. Jullie hebben dat optreden gehad. Ja. Um, nou werden in de krant een paar solisten genoemd. Maar in mijn ogen zijn jullie allemaal solisten Jullie zingen allemaal de sterren van de hemel? Wij zingen ja. de sterren van de hemel, ja. Ja, bemoei je niet mee. Heb nee, je mee nee, gezongen? Ja, ja, ja, ik heb ook gezongen. Jaap, Jaap ik ben, zit uh, ook tenor. in Noord. koord. Nee, Bas ik Bas. Jaap is gaan. Bas en ik ben Alt. <laughs> <laughs> ja. Ja. Zingt Jaap een beetje zuiver? Jaap zingt, Jaap, Jaap helpt bij die sterren zingen. Jaap. Jaap, ja. Jaap. Jaap. Dat Als ik het niet was, zakt dat zo in elkaar. Heus. Maar je weet nog steeds niet waar je moet gaan staan. Nee, oké. Okay. <laughs> ja. Joost eventjes is de dirigent erg streng of niet? Dat is Willem de Vries. Willem de Vries streng? is een, ja, een stuk jonger dan dat wij zijn. Is gewoon een leuke vent. Ja, hij luistert ook naar jullie. Hij luistert naar ons en we hebben onderhand dus uh, <laughs> uh, ook uh, piano. Hij speelt dan dus de piano met het, het oefenen en ja. we hebben ook vaak meneer wijnen daarbij. Ja. Als het op uh, ja, als het erop aankomt. Dus. Maar je zoekt nog steeds naar nieuwe sterren. Hè? Ja. Uitbreiding kan. Ja. Je we zit nu een... met 30 dames en heren. 35. 35 ja. zelfs. Ja. Nou, daar kunnen we nog een boel bij. Er kunnen er erbij. En het jeugdhuis uh, kan ook nog wat bij. Ja. En we zijn blij dat we daarin kunnen. Want wij hebben altijd in de pauze wat ook nodig is om de kelen te smeren. En een kopje koffie. Ja. En wij verbeelden ons dat je in dat nieuwe gebouw dat allemaal moet gaan betalen. Dus het wordt... We zijn allemaal bejaard, we hebben het er net over gehad. Ja. In het jeugdhuis kan je ja, zelf En dan moet je misschien voor 2 euro iedere keer een kop koffie betalen. En, dus in het jeugdhuis kan je dat zelf zetten. En we hebben Judith daarbij. Judith die, die, zingt, die zingt, nee die zet koffie bij ons. Ja. Altijd al. Ja precies. En die gaat gewoon mee. Ja precies, ja. Nou, het is haar keukentje. Het is een keukentje, we hebben niks in te brengen. Nee precies, nee. Die is hartstikke streng. Ja. Ja, ja. Ja. Vertel, eens, vertel eens wat over de nummers die jullie zingen. In, in, in welk, welk kader moet ik dat zien? heel geen gemengd. Pop, geen popzinger soms. Nee, daar heb je een ander kooi voor. Ja. En de, dat is ook hartstikke de goed. De beatpop zingen ze hartstikke ja, goed. Ja. Maar wat, wat voor genre zingen jullie? Ja, wat voor zin. we gaan de zandvoert, of dat niet? Nee, nee, nee. Het je op de zandweg ook meneer. niet. Oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Russische liederen? Alles, van alles en nog wat. Ja, heb je een paar voorbeelden? Teksten. Als je, als je nee, aan Jan direct gaat vragen, die wil ons vragen of in de katholieke kerk het Ave Maria komen zingen. Want dat kijk, vond hij zo mooi. Kijk, dat Hebben wij het. ook gezongen. Ja, nou, zo hoort het ja, ook. Ja. Zo hoort het ja. ook. Hoe oud is het ambokken? Is dat ook al 40 jaar oud? Ja. Het AMBO-koord is 40 jaar. U hebt het stukje niet gelezen in de krant, neem ik aan. Ja, nu? maar ja? ik herhaal of... het even voor alle luisteraars. Ja, okay. oh, ik heb een stukje het stukje goed de... gelezen hoor. Ja, ja oké, okay, goed zo. Ja. Ik meen zelfs dat uh, het is ontstaan 40 jaar geleden uit de sociëteit Zandvoort. Zandvoortse sociëteit, ik weet ik veel precies. Die was daarvoor en die hield op en toen heeft de AMBO het opgepakt. En dat is 40 jaar geleden. Ja. Zie aanstaande woensdag 17 november hebben jullie een bijeenkomst in het gemeenschapshuis. Ja, ik, ik heb mijn huiswerk gedaan. Uh, <laughs> ja, Benet, nee, dat doen we ook de nieuwe leden. En, en, en daar zijn uh, mensen van boven de 50 van harte welkom om lid te worden van de AMBO. Uh, open huis, iedereen is van harte welkom. Je krijgt de instructies en uitleg en alles is er. Jaap is er ook. Uh, ben jij er ook? Want, Ik daar ben kunnen, er ook. want daar kunnen mensen die nu luisteren en zeggen van dat lijkt me leuk, om met leeftijdsgenoten mee te zingen, kunnen daar langskomen ja. en zich aanmelden. Ja. Ja. Dus dat is aanstaande woensdag. Ja. En dat is om half drie begint dat in het gemeenschapshuis. Ja. En daar staat het bestuur en de koorleden klaar om de nieuwe leden en te ontvangen. En die staan en die zijn dus van het hele jaar. Ja. Dat doen we ieder jaar, ieder jaar zo in november. <coughs> komen de leden die dus lid geworden zijn in de loop van 2010, die komen daar. Geweldig. En dat waren dit jaar 75. Geweldig. En niet dat, we hebben bijna 800 leden hoor, de AMBO in Zandvoort. Daar gaan we straks met Jaap over praten. Ja, hey, ik heb, maar ik ik heb nog wel een vraag wel... over het koor. Ja? Uh, het enige AMBO-koor wat er bestaat in de wereld, in Nederland? Nee, uh, dat geloof ik niet. Ik zou nee. het niet weten, nee? maar uh, ik wel het beste. Wel het beste, wel ik het heb beste ja. ja. <laughs> nee, dat is okay, niet maar. Dan, uh, dan is dat misschien een, een, een wat andere informatie. Ja. Uh, Sim, uh, we hebben, we hebben uh, uitvoerig gepraat over het koor nu. We gaan even zo meteen muziekje draaien. En dan praten we verder met uh, Jaap en met Jan over de Ambo verder door. Ja. Uh, we wensen je erg veel succes met het koor. Dankjewel. Blijf heel lang gezond, zodat we kunnen genieten van jullie stemmen. Dankjewel. En bedankt voor je komst hier in de stad. Ja, en ik hoop dat je gauw 50 wordt en lid van de aanval wordt. <laughs> ik, had wacht, ik had verwacht dat ik je zou zeggen tot woensdag. <laughs> ja, ja, ja oké, okay, heel goed voor jou. Dankjewel. Het, Dankjewel. Is een, het is een beetje een krent, het event. He? Contributie, en dat wil ik niet betalen. Ja, That's rustig muziekje. Uh, de plaatsen zijn verwisseld. En tegenover ons zitten Jan Wassenaar en Ja Molenaar. En zeer goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen meneer. En ik heb, uh, u mag rustig Ben zeggen, want dat zegt u normaal ook. Oké. Okay. Uh, voor mij ligt de folder. Welkom bij de AMBO-afdeling Zandvoort. De Algemene Bond voor iedere 50-plusser, ongeacht politiek of religieuze levensovertuiging. Correct. Wat... Doet de Ambo zo al, meneer Mona? Nee, dat moet Jan weten. Ja. <laughs> ik zie hier wel verwacht. de voorstel uit hangen, <laughs> ja. maar ik wil niet zo ja. ja. hij wil niet zoveel vertellen. <laughs> ja. Luister, ik wil even dus een aantal dingetjes op gaan zeggen wat wij doen in een week. We bestaan 40 jaar. We hebben een groot feest maar, gehad. Het in, het in, in het Huis in de Duinen. Ja, Oké, okay. Ja, weet ik. Weet ik, weet ik. Ja. ik heb je in de gaten gehad. Want je wilde niet gaan <laughs> praten op het podium, krenk. Nee. Ja, ja. nee. <laughs> Oké, okay, sorry voor mijn opmerking. Nee, hoor. Dan het koor van Siengoor bestaat ook 40 jaar. Ja. Daar zijn we trots op uiteraard. Maar dat is voor mij een topjaar. hè? Ja. Dan hebben we 800 leden. Vergis je niet, hè. Hij zegt net, jullie zijn net zo groot als die, die andere club, maar dat, dat redden we net nog niet. niet. Nee, maar we doen ons best. <laughs> ja, we halen steeds die 800 net ja. niet. We zitten steeds. Ik wil toch wel even noemen, ja. en, en dat is even. Wij hebben dus, uh, de Ambo Zandvoort, heb, heb een aantal vrijwilligers. En die hebben we nodig, want om deze boekjes, hè, die je ziet, en de, de Ambo uh, magazine rond te brengen. En we hebben er nu zelfs te veel. We moeten de mensen gaan afzeggen: van nee hoor, we zijn al voorzien, dank u voor, en we zetten u op een reservelijst. Het is fantastisch. En dat hm. komt niet omdat ze het kerstpakketje krijgen dus, uh, met de kerst. Komt omdat jij zo'n goede voorzitter maar, bent. Nee, nee, nee. Dat is het team, jongeman. Het team. <laughs> ja. niet, niet kletsen. Ja? Maar dat is het team van, van alle vrijwilligers, bedoel je dan? Hè? Ja. Iedereen nee, die, die vindt dat leuk om... Ja, om, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. hebben alleen maar goede reacties van. Nou, dat houdt voor mij dat die aanbod die draait geweldig. En dan moet ik zeggen, de, inbo de bingo hè. Hadden we dus 90 man in een zaal zitten. Ja. Nou, er kon niemand meer bij. Ab stond te kijken, had te weinig drank, maar oké. Okay. Klaverjassen, 40 personen. Ja, vergis je niet hè. Britschen, 11 tafels. Ja, mm. de, we, we, we knallen ja, overal uit. Zwemmen. Maandag hadden we 60 mensen totaal. Ja, ja. ja. Uh, zwemmen. 40 personen, zo'n beetje. Mm -hmm. hè, waar het om draait. Ja. Noordelijk Walking, Jan, 25. Ja? En dan gaan ja, ze lekker in duin lopen tussen de konijntjes, in zoverre ja? Lo Loop Lop je dan zelf ook mee? Uh, ja? Daar kom ik op terug. Ja. Hij loopt met zijn hond. Nee, dat mag niet. De feestmiddag die we organiseren, volle zaal. Altijd. Dat is, we hebben altijd iets aparts. We hebben Ton Hermans hebben we gehad een keertje, een paar weken geleden. Nou, het, het zat gewoon boordevol. En het was een moordmiddag, ja? Leuk verdaan, Ton we hebben, Hermans een paar weken geleden. Ja, ja, ja, niet uit zijn graf gehaald, maar gewoon dus... Uh, ja, je weet wat ik bedoel, hè? De busreisjes die we organiseren, dat doet een zekere Wies, hè? Ja? Wies de Jong. Wies de Jong, ja, ja, ja, ja. Ik wou even weten of je het goed wist. GELACH een overhoring. Die hebt dus inderdaad steeds een volle bus met 60 man erin. En die gaat door heel Nederland. Die gaat naar Texel. Die Plus een wachtlijst. Plus een wachtlijst. Ja, ja, ja. Het is gewoon te gek. Maar ze gaat ook. Twee bussen zelfs. dubbeldekkers hebben we al. Ja, geen vliegtuigen hoor. Dubbeldekker kan je niet met de pompen. Dan hebben we dus reisjes naar Duitsland sinds kort doet ze. Ja, weken. Ja, en die zitten nu ook weer vol voor 60 personen. Ja, mooie hotelletjes en dingetjes en datjes. En niet, niet volle bak, maar gewoon ja. goed verzorgd allemaal. Dan de keuring voor die uh, 70-jarige. Dus als je 70 jaar wordt, keurig gekeurd worden door de Ambo. Oh, jij, hey, hè? Ja. ja, jij niet. Sorry, ja. Maar we hebben een probleem. En dat wil ik even aan Jan doorgeven. We gaan verhuizen naar het Louis-Davis-Carré. Ja, daar wou ik even wat over vragen. Ja? En dat, dat... is een onbekend terrein. Ja. ja? Maar Jan moet daar maar even zijn mondje over open doen. Jan, ga ja, je uh, gaan. In, we hebben het net al aangehaald bij het koor. Jullie gaan uit het gemeenschapshuis. Ja, dat, maar dat uh, betekent dus ook dat alle activiteiten, uh, britsen, uh, Klaverjassen, zoals uh, meneer Molenaar schetst, ja. dat die ook moeten verhuizen. Ja, dat kan natuurlijk Brits. niet allemaal in het zaaltje achter de protestantse kerk. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Um, dit ligt ook een beetje moeilijk. We hadden gedacht dat de britsjes en de klavijassen niet in één zaal konden. Maar van de week heb ik het gevraagd aan de mensen, dus vooral aan de britsjes. Mm -hmm. En die zeggen, nee, wij, wij kunnen wel in één zaal. Dus ik snap ja, het ook zelf niet helemaal. Maar... Dan heb je wel een zaal nodig voor 110 mensen. Nee, die grote zaal die in het louis carré zit, daar kan in ieder geval die hele grote, die is gebouwd, ingericht voor ja. die hele grote Brits club. En die hebben, 90 man of zoiets, die don donder als Britse. Dus daar kunnen we, we royalen in, dat is geen punt. Het nee. enige probleem is dat we nu een eigen keuken hebben en daar, de, en daar dus niet. Dus ja, ja, daar zal ook het vervelend is dat die zaal boven is en het restaurant gebeuren beneden is... Er zijn wel liften, maar... Er is, er is dus al bepaald dat daar een, een, een uitbater in komt met een restaurantfunctie. Ja, Zoals... of dat app wordt, weet ik dat niet. Dat weet niemand. niet. Maar, maar ik weet niet of ik het zelf weet, maar... Ja. In je jeugdhuis heb je wel een eigen keukentje. Een eigen keukentje, ja. Ja, maar dat kan je niet meer... We op. hebben ook alternatief eventueel het Rode Kruisgebouw. Ja. Dat is nu ook helemaal aan het verbouwen. Daar zijn we gisteren nog geweest. Dat ziet er ook schitterend uit. Dus, ja. U bent er nog niet uit wat u wil? Nee, dat hangt ook een beetje af... Uh... Prijs. Ik, ja, en, en ik heb van met, met de Britsjes nu uh, gepraat maandag. Die zegt, Nou, wij vinden het wel prettig dat we ballen voor een kop koffie. Uh, daar misschien ook een pilsje op een gegeven moment kunnen krijgen. Dus dan, dan hoor je dat geluid weer. Ja. Dus uh, ja. We zullen met de club wel een keer gaan kijken. wat, maar wat de, de tijd. is. De he? tijd schiet wel op, hè? Ja, ja. ja. De, maar ja, die. Uh, december en dan uh, ik, uh, Precies, over een paar ja, maanden uh, ligt het gebouw. Ja, ja, dit is. Ja, ja. Uh, wij hebben 7 januari ja. de nieuwjaarsreceptie. Ja. Als laatste in het, het gemeenschap gemeenschaphuis. Maar Ab zegt, ja, of ik dan mijn spullen nog heb. Dus dat is ook nog af, afwachten. Nee, de huur is opgezegd. Dus uh, hij zal eruit Ja, ik, ik zit ook in dat uh, Maarten ja. behebbergen. Ja. En uh, de huur is gewoon opgezegd. In ja. ja, januari, ja, januari of zo? Ja. In januari. Oh, dus dan zullen we we hebben een restrictie voor die zevende, dat we gewoon dus daar nog, ja. Maar Ab zelf weet niet hoe ver hij nog uh, bier kan tappen en noem maar ja. op, want hij gaat nog willen verhuizen. We gaan even weer naar de toekomst van de AMBO, want nogmaals, ja. aanstaande woensdag 17 november hebben jullie uh, de open dag voor zowel de leden als toekomstige leden. Ja, dat is jaarlijks hè is dat hè? Ja, maar daarom vraag ik er even over. Nee, okay, aanstaande woensdag, dan staan jullie daar paraat. Om iedereen toe te spreken, iedereen die vragen heeft, die uh, kan langskomen. Ja, leuk. Een lid vraag. worden van ja. de Ambo. Ja. En kennis maken met allemaal familieleden, vrienden, vrienden. Want ja. tenslotte, we kennen elkaar allemaal daar. Ja. En het is leuk om ja. daar je vrienden te ontmoeten. Ja. En daar wordt dan ook uitleg gegeven wat jullie allemaal doen naast die activiteiten. Uh, jullie kunnen ook de belastingaangifte, kunnen jullie uh, helpen, rijbewijskeuring kunnen jullie doen. Uh, er is een magazine wat zes keer per jaar uh, komt en tien keer in jullie eigen nieuwsbrief. Elke maand wat komt er een nieuwsbrief uit. Jullie zijn zo actief als wat. Uh, wat gaan jullie die mensen allemaal nog meer vertellen? Nou, het komende, komende jaar hebben we in ieder geval met de notaris al een afspraak dat er uh, een lezing komt over erfrecht. Alleen de notaris heeft ons gewaarschuwd. Denk erom, als je daar een uitnodiging zoekt, dat er afgeladen volle zaal krijgt. Er schijnt verschrikkelijk veel animo voor te zijn. Hij zegt: Ik heb nu al twee keer meegemaakt dat de mensen weggestuurd werden. Dus dat moeten we eventjes goed gaan coördineren hoe we dat gaan doen. Een zaal ja. van 800 mensen reserveren. Ja, misschien wel. Ja. Ja, ja. Sunparks heeft een hele grote zaal. Ja, boven, misschien is dat ja. een mooie ja, inzet. Ja, ja. Waar, waar ja, het restaurant of niet? Nee, daar, daar beneden waar, waar, waar de voetbal gekeken wordt. Maar boven hebben ze ook een hele grote zaal. weet ja. je Maar het betekent, als jullie zo succesvol zijn als vereniging, dat je met een gerust hart naar het 50-jarig bestaan gaat uitkijken nu. Ja, daar yeah. gaan we naartoe. Daar werken we naar. Ja. We krijgen bijvoorbeeld, en dat wil ik er ook wel even noemen... ...ik ben bezig met Kunst of Kids. Met wie? Kunst en Kids, weet je? Ja. Al, wat je op televisie hebt. En daar heb ik dus een aantal reacties al op gehad. Ik heb een paar heb ik te pakken. En dat zal hoogwaarschijnlijk in maart, april worden. Dit jaar. Of tenminste het jaar wat nu komt dan, hè? Jan? 2011. 2011, ja, sorry. Dat is voor leden van de -ambo. Dat Nee, dat is voor everybody. Okay, ja, daar maken wij reclame voor en dan okay. uh, hopen we... De, maar ja, er komt een organisatie bekijken. Ja. Want die kereltjes die dus daar bij de Kunst en Kids zitten... en die dames, die krijgen niet 1, 2, 3. Die hebben ook allemaal programmatjes, maar het gaat de goede kant op. We hebben besprekingen gehad en het komt goed. Maar dat zal dus volgend jaar worden. We hebben het uh, net over financiën gehad. Oh ja. En dat er uh, beknibbeld werd... En, Bezuinigd. Jullie zijn helemaal financieel onafhankelijk? Uh, nee, we, zijn dus, we krijgen een subsidie van de gemeente. Okay. En uh, die hebben we ook heel hard nodig. Onder uh, andere het zwemmen, ja. het zwemmen is, uh, is bij ons de grootste kostenpost. Ja. Daar ja, moet, ja, uh, moet meer dan duizend, duizend euro per nu, jaar uh, bij. Ja. Ja. Nu gaat, uh, ik wil niet zeggen de Bijl, maar ook de bezuiningsronde Zandvoort ook niet voorbij. Nee. Uh, heeft u daar al wat van gehoord? Nee, dat is al heel vervelend. We krijgen pas in december uh, bericht van de gemeente... Ja. Wat de subsidie voor 2011 wordt. Maar en vooral het wel... zwemmen moeten wij dus in de gaten ja, maar, maar, houden. Ja, je uh, moet wel van tevoren plannen. En ja, zwemmen ja, moet gehuurd worden. Ja, ja. Nou, dat hebben we ook al nu tot 1 januari uh, een contract. Ja. Dus dan moeten we maar afwachten. Als we dus geen subsidie krijgen. Ja, dan uh, krijgen we nu zo'n 90 euro per, uh, per keer zwemmen. Krijgen wij subsidie? En ja. we moeten 206 euro betalen per, per keer zwemmen. Per uur zwemmen. Ja. Ja. Dus er moet. Uh, nou, ja. wat, wat, dat brengt mij dan ook op de vraag: wat kost het euro. lidmaatschap van, uh, van de Ambo? Dat is een hele goede. Maar <laughs> komen de papiertjes staan. Dat is verschrikkelijk moeilijk. Ik heb vanmorgen de site nog bekeken. Het wordt dus 32,85 euro per jaar. Dat wordt het tarief voor 2011. En de tweede, de tweede is goedkoper. Of misschien is dat inmiddels afgeschaft. Ik kon het op de site niet ontdekken vanmorgen. En dat voor de Voorzitter, is het nog ja, ja. steeds. Want ik kon het op de site vanmorgen niet ontdekken. Nee. Ik vind dat uh, niet veel, hè? voor een hele jaar. Nee, het is helemaal niet veel. Maar... En, en boekjes en toestanden noemen noem maar op, verzorging en hulp. Hè? Het, we zijn het erover eens dat het niet veel is, maar met we de... hebben net ook al gesproken ja. uh, uh, met meneer Van Huizen in de Duinen. Ja. Elke euro is er eentje, in. Ja. Er ja, zijn ja, mensen ja. die het ook van hun aoe moeten doen en dan ja. is die 32 Ja, ja vorm, dan, dus dan ja. is het, ja. het ja. inderdaad veel. Je die Heb je een reactie? Je hebt net meegeluisterd naar... Uh, Ron Nijhuis, de locatiemanager van Huis en de Duinen, ja. wat hij zei, hebben jullie daar een reactie op? Ja, ik, ik word er een beetje kriegel van. Ik zei net tegen die andere man die achter de bar staat: het lijkt wel Italië antwoorden. Dat uh, echt uh, de kinderen voor de ouders moeten gaan zorgen. Ja? En dat, zijn, dat, dat, dat systeem gaat dat op, hè? Jullie ja? Ja. Ja. vertegenwoordigen, vertegenwoordigen ja. een grote groep. Ja, ja. niet als alle als 800 zijn 80, hoor, maar hè, het is een grote groep, ja, ja. inderdaad. Ja ja toch een zorgelijke ook, ja. ontwikkeling? Ja, is het ook. Ondanks de zorgelijke ontwikkeling die wij met z'n allen hier mm -hmm. wel uh, gehoord en gezien ja, hebben... Ja. En aan de hand van uh, het vorige gesprek... ...blijven we bij de aanbod positief. Uh, ja. Ik zie een hoop, hoop leuke dingen, zwemmen. je ja. Ja, ja, ja, ja. moet helaas verkassen. Ja. We hopen dat het uh, goed gaat met de ja. Ja. en Dat, en dat de juiste iedereen juiste ja. relatie kan, ja. kan ja. vinden. Ja. Reizen naar Duitsland zijn ja. uh, in de pen, die komen. Ga je zelf ook wel eens mee? mag niet van Wies. <laughs> dat mag de hond niet mee. Nee, de hond mag niet mee. Nee, nee. nee geetje. Nee, ik ik ben voor, vorig ja, jaar wel ja. mee geweest. Ik wil er één ding kwijt. Ja, ja. We hebben op een gegeven moment uh, gehoord, via een brief, hè, Jan, gelezen, van de gemeente Zandvoort. dat ze aan de subsidies zouden gaan klonen. Dus dat het minder zou worden. Wat gebeurt er? Meneer Tonen zit hier. Ja, bij jullie. En die vertelt, nou daar hoef je niet bang voor te zijn. Tot uh, duizend, uh, 2012 of zo is er helemaal geen, uh, geen uh, afname van uh, subsidie. En uh, die, dat is allemaal niet waar. En dan, dan vraag ik mij af, waar zijn we nou mee bezig? Spreekt dat elkaar tegen? Geef eens antwoord. Toevallig zat ik ook in zo'n bezuinigingsbrief. Want ik heb die brief namelijk ook gehad als ja. secretaris van de Sportraad. En ik heb daar ook op ja. gereageerd. Ja, ja, ja. Um, het is de bedoeling dat die nota bekeken wordt. Daar ja. staan een aantal opzommingen ja. over bezuinigingen. Ja. En daarna, daar wordt pas mee gepraat met werkgroepjes. En die gaat dan per deel kijken ja. van wat moet die gesubsidieerd worden en wat moet die partij gesubsidieerd worden. Dus uiteindelijk moeten we daar de vinger goed aan de pols houden. En jullie ja. ook zeker. Ja. Ja. En gewoon ja. blijven verzoeken van wat je wil hebben. Daarom ja. noem ik het ook even. Ja. Ja, maar ik vind dat ah ja, goede uitleg van nu. Het, ja. is, het is heel duidelijk, ja. de landbouw kan niet zonder subsidie. Nee, okay. Laatste vraag. Ja, meneer. Er zijn luisteraars die zo geïnteresseerd zijn nu. Die willen niet wachten tot woensdagmiddag aan staande om half drie in het gemeenschapshuis. Die willen nu al informatie hebben. Dan moet ze even wachten tot jullie thuis zijn. Maar over een uurtje kunnen ze bellen. Naar wie? Naar Jan. Naar Jan of naar Sien. Sien. Sien. Sien, Sien, Sien, Sien ja. ja. Ledenadministratie. Sorry. Ja, Sien. Laten ze bellen naar Sien. Paap. Paap. En telefoonnummer is 57 15. 16, 8, 5, 7, 15, 16, 8. Wacht er een uurtje mee, maar dan is Sien thuis. En wil u graag informeren over de mogelijkheden bij de AMBO en wat ze allemaal doen. Ja, en niet okay. te vergeten onze schitterende site die we tegenwoordig hebben: ja. Ambo.nl/slash Zandvoort. Ah, dat is toppie hoor, dat is toppie. Prachtige foto's. Ja. Nee, niet ook bloggen, van uh, Ik was niet, het feest. mag een beetje langer worden. Uh, Ambo.nl/slash Zandvoort. Ja. dames, bedankt voor uw komst. Dank u wel, leren. Six string by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 Op Java heeft de uitbarsting van de vulkaan Merapi al aan 240 mensen het leven gekost. Een paar dagen geleden stond de dodental nog op 204. Die Merapi werd eind vorige maand actief en speelde grote hoeveelheden lava en aswolken uit. Bijna 400.000 javanen zijn vanwege de uitbarsting geëvacueerd. Het weer in het zuidoosten veel regen. In de rest van het land is het vanmiddag droog. De maxima van 10 graden op de Wadden tot 15 in Limburg. Morgen is het in het hele land grijs en regenachtig. En een graad of 12. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. We're